Jeroen van Kam met het CNRS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff dit jaar voldoende opvangplekken beschikbaar zijn voor asielzoekers. Dat zegt hij in antwoord op uitspraken van de commissaris van de Koning in Drenthe, Tigelaar. Die zei vanochtend dat het niet alle provincies lukt om nog voor 1 februari 2500 extra plekken te vinden. En dat er een nieuw bestuursakkoord moet komen. Maar volgens Dijkhoff lijkt het erop dat alle afspraken toereikend zijn. Oudburgemeester van New York, Michael Bloomberg... heeft zijn adviseursopdracht gegeven een plan te maken... voor deelname aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat schrijft de New York Times. Volgens de krant beslist de 73-jarige miljardair... uiterlijk in maart of hij echt een gooi doet naar het presidentschap. Als hij besluit mee te doen, dan is het als onafhankelijk kandidaat. Bloomberg zou tegen vrienden hebben gezegd... dat hij bereid is maximaal 1 miljard dollar eigen vermogen... in zijn campagne te investeren. Bloomberg liet al eerder onderzoeken of hij een kans maakte in een campagne. In het verleden was de uitkomst altijd negatief. Het Pakistanse leger heeft vijf mensen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de aanval op een universiteit in Pakistan. Bij die aanval in Charsada, in het noordwesten van het land, vielen woensdag 21 doden en tientallen gewonden. De vijf zouden de aanvallers aan wapens en vervoer hebben geholpen. Volgens het leger is de aanval vanuit Afghanistan gepland met hulp van Pakistanse informanten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijns meisje van 13 doodgeschoten omdat ze een Israëlische beveiliger zou hebben aangevallen. Ze rennen met een mes naar een beveiliger van een nederzetting, zegt de politie. Die schoot haar daarop neer. De laatste drie maanden zijn er bijna dagelijks steekincidenten in Israël en op de westelijke Jordaan-oever. Aan de Israëlische kant vielen daarbij meer dan 20 doden, aan Palestijnse kant 150. Het weer, vooral in het westen schijnt de zon... maar in het oosten is het half bewolkt. Het is tussen de 6 en de 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe... en vannacht kan hier en daar een bui vallen. Morgen begint de dag met regen, maar later wordt het droog. Het wordt dan opnieuw 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Joen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 voor jullie. Tweede uur. Welkom. En dit was uh, Joy Sims en Coming To My Life. En uh, ja, we gaan lekker toe naar de, de drie op rij van Fred Heij. Ze komen eraan hoor. Welkom van all-time classics tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u. Met Fred Heij. Het waren geweldig hoor. Dit waren ze weer de drie op een rij van Fred Heij. En we begonnen natuurlijk met Status Quo en Rocking All Over the World. En daarna David Bowie met Absolute Beginners. En als laatste Black met A Wonderful World. En we gaan lekker verder met Bonnie Ham en By the Rivers of Babylon. Quindi nonostante tutto non potrò più amarti Eh Mi prendevo in giro Avevi tutta la vita davanti Lo capivo La metà di ciò che penso non l'ho scelto solo lo io dat je di amarti non sa bastarmi, e anche stringendoci o parlandone, e negandolo, je wil, dat ik Solamente io. Ripenserai ancora a quanto il niente tuo per me fu tutto. E per sempre hai perso un pezzo di me. E lo sai che sono stato troppo buono. Ma che stanco ormai non posso più.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 Ti ho andato solo e solamente io ti penserai ancora a quanto il niente tuo, per me fu tutto e per sempre ho perso un pezzo di me, e lo sai che sono stato troppo buono, ma che stanc ormai non posso più. Het is heel moeilijk om je te houden. Niemand in de wereld kan het ontkennen, niet eens ik. Het is heel te ci riusciamo, io da sempre, tu per niente ci eens Het is zo staato troppo buono, ma che sta ancor mai non posso più. Ja, dat was hier dan een hele gelosong en dat allemaal van Tiziano Ferro. En troppo bono. En dat allemaal. CFM 106.9 vanuit Zandvoort. En tot 7 uur is dit entertainment for you. We gaan lekker terug in de tijd met Madonna en La Isla Bonita. Como puede ser verdad? Heerlijk, zwingende plaat blijft het toch? Madonna en La Isla Bonita. Het is uh, vier minuten over de klokjes van half zeven. We gaan lekker verder met uh, een Nederlandstalige plaat. De laatste nieuwe van Martin Martindans. Je kent hem wel uit de reclame. En het is nu over. Soms nog terug aan toe Het kon niet op De nachten lange feesten Nee, er is niets meer aan te doen Met mijn stomme kop goedgelovig, Steken blind Wat bleef, dat was de kater Geen mens meer is nu eenmaal zo gelopen. Aan het eind was ik alleen. Maar dat is nu ook. Oh. En wat het leek, maar waar zijn ze dan gebleven? Ik had beter kunnen weten, dacht niet na, tot er niets meer te halen viel. Maar de strijd is nu gestreden, weet waar het echt om draait. Ik leef voor ons morgen niet te laat. Dat is nu al... Dat was je dan Martin Hams, en het is er nu over. En we gaan verder met Bruce Willis en Under the Boardwalk. Nou, ah, hij wil niet, Bruce. Bruce, ben je dan? Ja, daar komt ie hoor. Hey, Bruno. Hey, what's up, dog? Hanging out down here with us under the boardwalk? Oh, hey, man, I got.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 was hier dan die mooie plaat? Bruce Willis en Under the Boardwalk. We gaan verder met Marvin Gaye en Unforgettable. Try to call you to talk to you. Was het dan Aurea? And too busy for me? Heerlijke zooglanken. We gaan verder met, uh, met Kok Robin. en When Your Heart Is Weak. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio. Welkom bij jou nummer 1: ZFM, Zandsport met entertainment for you. Ja, u hoort het goed U luisterde naar Cock Robin en When Your Heart Is Weak En eh, ja We gaan alweer langzaam Naar de klokjes van 7 uur Dus eh, bij deze ga ik u eh, Hartelijk danken voor het luisteren naar CFM Entertainment for You Op 106.9 En dat allemaal eh, op zaterdag De 23 januari 2016 En natuurlijk hoop ik dat u, dat u net zo genoten hebt van de muziek als ik. En zo niet, ja, dan doen we het gewoon volgende week een keer over. En dan hoop ik dat het wel gaat lukken. Dus bij deze allemaal bedankt voor het luisteren. Hier in Zandvoort. Heel ver daarbuiten, buiten. Canada, Amerika, Indonesië. Overal, waar dan ook. Allemaal bedankt en hopelijk tot uh, volgende week. Bij deze alvast uh, de groetjes. Bye bye, zwaai, zwaai. Was bezig kopjes en het drogen toen hij bij ons binnen Ik kwam in een moeilijke tijd. Het was op de 8 e oktober. De oude vaar die was me kwijt. Wie hier Nou, voor degene die het nog niet wisten, dit was uh, natuurlijk uh, uh, Rika Jansen. Oftewel Zwarte Riek. Ja, die is twee dagen geleden helaas overleden. En uh, zij is dus uh, 91 jaar geworden. En uh, ja, natuurlijk wonen ze uh, vele uh, jaren in Zandvoort. En uh, ze schopte het van, uh, van Volksmeisje tot uh, Internationale Grande verded. En als uh, Zwarte Riek natuurlijk. En mijn wiegje was een stijfselkistje, was hij hit. En uh, ook uh, een hit van, uh, van haar is Amsterdam Held. En ja, die wordt nog steeds heel veel gedraaid in de kroegen van Amsterdam. En uh, bij deze was ze ook uh, de natuurlijk de eerste vrouwelijke artiest... Die, ze, die de One Woman Show in Carre veroverde. Dus vandaar deze plaat eventjes tussendoor. En uh, natuurlijk wensen wij uh, familieleden, vrienden en heel, uh, heel veel kennissen... Uh, heel veel sterkte. En we gaan lekker verder met de afsluiten. Tot volgende week, groetjes. Het was weer een leuke avond. Ach, wat hadden we plezier? Het is er snel voorbij gevlogen. Door mijn aderen stroom nu bier. Maar de kastelein wil sluiten. Maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg, dat is voor mij mijn tweede thuis. De